7 uur. Rachid Finch met het NOS-journaal.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 Minister Verhagen van Economische Zaken en zijn Duitse collega Reusler... hebben afstand genomen van de uitspraken van SP-leider Roemer over Europa. Roemer zei dat hij een eventuele boete... wegens overscheiding van de Europese begrotingsregels niet zal betalen. En Verhagen noemt die opmerking diep triest. Volgens hem geeft Roemer zo landen als Griekenland het excuus... om harde begrotingsafspraken niet na te komen. Het weer vanavond en vannacht bewolkt, maar tussendoor ook enkele opklaringen. De temperatuur daalt naar een graad of 15...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 ANWB-verkeersinformatie. Ah, nee, er zijn nog twee problemen op de Nederlandse wegen. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat een behoorlijke file... tussen Zevenhuizen en Reewijk, 7 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. Je kunt er dus nog wel langs. Maar omrijden is toch beter. Dat kan via Alfa aan de Rijn... vanaf knooppunt Prins Klausplein over de A4 en de N11. Nou, het verklaart ook meteen de file op de A20 vanuit Rotterdam. Daar staat voorknopend Gouwe 4 kilometer. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort... tussen de afrit Den Dolder en Leus de Zuid, 7 kilometer. Er ligt daar olie op de weg na een ongeluk. De rechterrijnstrook is nog dicht. Verkeer van Utrecht naar Amersfoort kan beter omrijden via Hilversum... over de A27 en de A1. Plus aan je spaarrekening bij de bouwmarkt. ABN AMRO introduceert namelijk pinsparen. Elke keer als u pint, stort u automatisch een extra bedrag op uw spaarrekening...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 Liefst uit. Vanaf vanavond bij de KRO op Nederland 1. Dit is Radio 1, de NTR. Ja, stof. Hoog in het publiek. Met trots presenteren wij een van de grootste vocale beloftes van het land, die in 2011 als understudy een droomdebuut maakte in de opera De Rozencavalia. En dit weekend schittert ze op het Grachtenfestival in Amsterdam, waar ze vorig jaar nog de finale won. Hier is Karin Strobos. De presentator is Jelly Brouwer. En samen met Karin Strobos gaan we ook Winsum even op de kaart zetten. Winsum, een dorpje ergens in Groningen, in het noorden. Ja. Um, herinner je, je nog je eerste kennismaking met klassieke muziek? Um, nou, met klassieke zangmuziek was echt pas later, zeg maar. Ik ging op mijn 16e op zangles en daar leerde ik klassieke zangmuziek. Maar er werd bij ons thuis af en toe wel eens een um, cd'tje van Mozart gedraaid. En, uh, mijn oh, cd'tje. Ja, we hadden niet waanzinnig veel... Uh, maar ik weet nog wel dat wij... Uh, toen kwam de cd-speler en dat we een cd-speler kregen kregen en dat we één cd hadden. En dat was de cd van Laurens van Rooyen <laughs> En die heb ik toen grijs gedraaid. <laughs> ja, dat vond je gelijk Ja, ja Nou ja, en ik vond het gewoon echt gek om gewoon naar een cd-speler te luisteren. Ja, ik heb toen wel heel veel naar hem geluisterd, gek genoeg. En ja. die klassieke zang, hoe ging dat? Hoe ja, was ik was je? Uh, nou, ik ben op mijn zestiende ben ik op zangles gegaan. En dat was eigenlijk uh, omdat ik heel erg stotterde. En we hadden eigenlijk heel veel geprobeerd en het ging niet echt over. En toen had mijn moeder een tip gekregen van nou, misschien dat, uh, dat, dat zangles helpt. En toen hebben we een zangdocent uh, gezocht bij ons in de buurt. En, uh, en we vonden iemand in Warfum. dorpen uh, verderop. Ja, en daar zat ik ook op de middelbare school. Dus dat, dus dat kwam heel goed uit. En daar kreeg ik uh, voor het eerst klassiek zangles. Wat was jouw eerste reactie toen je moeder met die tip thuis kwam? Nou... Ik was niet. Uh, ik weet wel dat zij een lijstje had. Met een aantal, met een aantal docenten. En dat dat lijstje er best wel lang heeft gehangen. Voordat we werkelijk echt iets hebben ondernomen. Mm -hmm. Maar ik. Uh, nee, ik vond het niet heel raar of zo. Want ik zong wel graag. Ik had ook wel dat als ik dan thuis kwam van de middelbare school... dat ik eerst even naar mijn kamer ging... en um, heel hard met een cd mee ging zingen. Dus ik zong wel gewoon graag. En vroeger ook altijd met Kinderen of Kinderen mee... En, um dus ik vond, nou, het, het is niet dat ik dat dat voelde als een waanzinnige nee. grote stap. Maar het was ook gewoon om van het stotter af te komen. Ja. En nou, hoe dat procedé werkte, hebben we het vast straks nog even. Alvand, er zijn meer zangers mee ja. behebt, hè? Ja. Um, uh, en dan zit hier een stralende vrouw met buik uh, <laughs> nog een paar maanden te gaan. Ja. Met baby in de buik, ja. En, en als je nou uh, als dat lichaam je instrument is, want dat is het, mm -hmm. merk je er iets van? Ik bedoel, als je stem verandert onder invloed uh, van je zwangerschap, nou, ik geloof, ja, je hoort wel eens dat je stem verandert. Ik heb niet het idee dat mijn stem nou enorm veranderd is, of nog niet misschien dat dat nog gaat gebeuren. Ik heb eigenlijk tot nu toe vooral. Voordeel ervan uh, ervaren. Het is wel lekker, zeg maar. Je hebt wat meer body, dus je staat wat steviger. <lacht> ja, je hebt wat meer lijf gewoon, dus in die zin is het wel lekker. Ja, dat en, voel, dat is fysiek echt ja, een waarneming. Ja, dat het dan ja, absoluut. lekkerder ja, zingt. Ja, en ik merkte ook, en dat is waarschijnlijk doordat er dus meer bloed door je lijf stroomt. Dat, dat mijn stem gewoon veel sneller herstelde. Dus dat ik, eh, nou, als, ik een, als ik een avond een concert had gegeven of een opera... dat ik niet de dag daarna uh, mijn stemrust hoefde te geven of zo. Ik had echt het idee, die, ja, die bleef gewoon veel langer fit of zo. Dus het voornemen is om vanaf nu doorlopend zwanger ja, te zijn. Absoluut. Ja, absoluut. ik begrijp ja. <lacht> Een elftal wil ik graag. <lacht> een heel elftal. Ja. Goed, uh, luisteraars kunnen zich melden. Uh, vragen stellen, opmerkingen plaatsen. Misschien hebben ze hier wel eens horen zingen, zien zingen en willen ze daar iets over zeggen. Dat kan allemaal. Ga naar onze site, ons gastenboek. Staat open, radiokunststof.nl of meld u via Twitter. Hashtag radiokunststof. Karin Stroopels, uh, je hebt Elze Sterk meegenomen. Ja. Een hele goede vriendin. Jullie ja, kennen absoluut. elkaar al tien jaar ja. uh, via het conservatorium. Absoluut, ja. En uh, ze begeleidt jou ook ja. op piano. Dus je gaat live uh, twee, misschien wel drie stukken ten gehore brengen. <laughs> En um, voor de mensen die iets later zijn uh, inges ingeschakeld. Uh, 32 jaar geleden werd je geboren in Winsum, Groningen. Ja. Uh, je zong daar uh, in een beentje. Zo is het ooit begonnen. Ja, en, ja, uh, op de middelbare school. geld jij als een van de grootste talenten in de operawereld. Wauw, nou dat zijn niet mijn woorden. Nee, maar wel die van anderen, van kenners. Uh, de wereld ligt aan jouw voeten. Oké, okay. uh, wat heerlijk. De doorbraak was uh, op vrijdag de 13e? Ja. Vorig jaar. Ja. Vrijdag 13 mei 2011. Ja. Wat gebeurde er toen? Um, ik kreeg een telefoontje dat ik uh, s'avonds uh, de première ging zingen van de Rooskavalier bij de Nederlandse Opera. Dus dat was echt fantastisch. En s ochtends was uh, de NTR nog bij me thuis geweest, want die maakte een Portretje van me als omdat ik als understudy al betrokken was bij die uh, productie. En uh, dus die waren daar geweest. En toen, ik, ja, toen bedacht ik me: oh, nou, nou, nu hoef ik eigenlijk niks meer te doen. Want ik zou, ik, ik had al twee voorstellingen gekregen, omdat er uiteindelijk twee met zo ziek zijn geworden. Dus twee Octavians gingen mij voor, zeg maar, voordat ik voordat twee? ik wek. Ja, ja. De eerste die zij tijdens het proces, die trok zich al terug. Dat was Magdalena Kojena. En um, zij was gewoon ziek en, en en ze ging het niet redden. En toen hebben ze de vrouw, een, van, uh, Simon Rettel, toch? De vrouw de van Simon Rattle. De vrouw van Simon Rattle. Ja, ja. En toen hebben ze Michelle Breed gevraagd. En toen, omdat ze blij waren met mijn werk als understudy... op dat moment hebben ze mij ook twee voorstellingen aangeboden... En dus dat was al waanzinnig spannend. En, uh, maar ik wist dus op de dag van de première dat ik dat ik s'avonds naar de première zou gaan in een leuk jurkje. En dan nog twee <lacht> dagen zou hebben om uh, voordat ik het zou moeten doen. Ja. En toen werd ik om één uur. Ik had net bedacht: oh, nou, misschien ga ik zo nog wel even naar yoga. Of misschien ga ik naar... <lacht> nou. Nou, ik, ik dacht in ieder geval een vrije middag te hebben. En toen werd ik gebeld. Uh, Jij moet het doen. En waarom? Hoezo? Ja, Michelle Breed werd ook ziek. En um, ja, die meldde <laughs> zich s ochtends af. En toen... Uh, ja, toen, toen een droomscenario. <laughs> ja, absoluut. Voor, voor een understudy. Absoluut. Leg even uit wat dat, wat dat precies behelst. In de wereld van de musical En Een understudy? Ja. ja, nou het was in mijn geval... Uh, ik was ook echt alleen maar voor de, voor de repetities eigenlijk gevraagd. Uh, en in mijn geval was het zo dat Magdalena Cosina sowieso tweeënhalve week te laat zou komen voor de repetities. En het was zo'n grote rol dat je eigenlijk uh, die repetities... zonder een Octavian niet echt kunt doen. Mm -hmm. Dus daarom hadden ze mij gevraagd. Want ik had die rol net uh, vertolkt, ook bij Opera Zuid. Uh, dus ik kende hem goed en uh, dus ik mocht die eerste twee weken daar repeteren als Octavian en dat toen Had dan ik dat al een enorme, enorm bijzonder ja is, dat toch? vond ik echt al echt een cadeau dat ik dacht wow ik mag gewoon twee weken meedoen met de echte met de echte mensen zeg maar ik mag nou, ja ja dat was echt nou ik heb ook echt intens genoten van die twee weken en ik weet ook dat we nou, ze gingen best wel rustig aan, dus af en toe hadden we een dag vrij en dat hoefde absoluut niet voor mij. Voor mij, nee, het was echt Je bent ook doorgegaan uh, toch? Nog, daarna. Ja, ja ik heb toen eigenlijk... ook gevraagd of ik mocht blijven, of dat ik mocht kijken zeg maar naar mijn uh, voorbeelden. En uh, nou, dat vonden ze goed. Dus ik ben er wel de hele tijd bij geweest. Ja, ja. We gaan je laten horen okay. als uh, Octavian. <laughs> uh, we gaan even naar luisteren nu. De afgesproken ja, de Karin Strohbos. Praat gerust, maakt niet <laughs> uit. Praat maar door jezelf hè. <laughs> Maar het was nog even uh, de, de herinnering op te roepen... vrijdag de dertiende, vorig jaar... De première, je hoort het ochtends van... jij moet het doen, niks ja, in je leuke Ja, al één uur ongeveer, dus ja. En dat je dan... Uh, uh, dan gaat dat doek open, dat ja. hoorden we dus net. Ja. En dan sta je daar. Ja. We spraken je moeder nog vandaag. en Die, die had niet eens kaartjes. Die nee. was er helemaal niet bij. Nee, klopt. En ze zei tegen ons... Het was, uh, het was zo onverwacht. Ik kan me nog wel herinneren dat ze belde. Het was half elf en huilen. Moet je nou toch eens horen. Was dat het eerste wat je deed? Haar Ben? Nou... Um, ik heb volgens mij niet gehaald. Nou, in haar herinnering heb jij gehaald. Ja, en het was ook niet half elf, want ik ben echt pas om één uur gebeld of zo. Maar um, wel dat ik nou, dat ik echt een paar mensen heb uh, gebeld, waaronder mijn moeder van, jeetje, ik, ik moet het doen. Ik moet het, ja, ik, ik geloof dat ik het moet doen. Want ik heb ook nog tegen de Nederlandse opera gezegd, maar moeten jullie niet een ster bellen? Wat is dit? <laughs> en, nou, nee, nee, we willen echt jou. En, uh, nou, en toen heb ik inderdaad wel even rondgebeld. Oh ja, want ik stond echt te shaken op dat moment. Want hoe vaak komt dit voor? Ik bedoel, hoe serieus ja. moet je rekening houden als Understudy... dat je de première moet doen? Nou, dat niet. gebeurt dan natuurlijk nee, toch niet. eigenlijk nooit. Maar überhaupt ook niet. Want ik was ook zeker niet als Understudy voor de voorstellingen. Ik was echt alleen maar voor de repetities. <lacht> dus het was ook helemaal niet in vragen... Zeg maar, dat, ik, dat ik überhaupt voorstellingen zou kunnen doen... als iemand ziek zou worden. Dus nee, ik heb daar helemaal geen rekening mee gehouden. Het bizarre was dat ik... Um, uh, toen ik Octavian bij Opera Zuid zong, kreeg ik goede recensies. En daar werd dus gespeculeerd over. Nou, en straks understudy bij de Nederlandse opera. En stel je toch eens voor als er iemand ziek wordt dan. En ik dacht alleen maar, waar hebben jullie het over? En is dit niet een beetje de grote verzoeken? En, uh... Maar um, ja, dat uiteindelijk dan gebeurt, dat is echt ongelooflijk. Maar ik heb daar zelf ook... Van tevoren helemaal geen enkele rekening mee gehouden. Of over durven dromen. Of en zelfs ook gedacht: als iemand me dat vroeg: van stel je nou eens voor, dan dacht ik, ja. Maar... Misschien wil ik dat dan wel helemaal niet doen, want in zo'n zo sterrenkast, uh, ja, misschien moet ik dat helemaal niet doen. Je kunt natuurlijk ook keihard vallen en, uh... en ondergesneeuwd raken. Ja, maar het gebeurde ja. niet. hè? je Nee, Ja, het ging er goed. gebeurde iets heel geks. De zaal stond op zijn kop. Op moment ja, ze waren dat jij het applaus heel ja, ja. <laughs> ja. Dat was ongelooflijk. Ja, en ik denk dat ik me dat dat ik dat pas heb gehoord toen ik de DVD kreeg en dus dat en dat ik dat heb dat heb ik me op dat moment helemaal niet zo gerealiseerd zeg maar. dat was echt wel een beetje een roesje en dat ik ik kreeg een half jaar later kreeg ik de dvd en dat ik dat hoorde nou dat ik wel zelf nog even mijn kipvel zag en dat ik dacht Jeet, dit is Nina, gebeurd het is gewoon echt gebeurd. Ja, ja, dit pakt niemand meer af. En nu ben jij hier bij ons in ja. deze studio en je gaat uh, live een lied ten gehore brengen. Een ja. paar zelfs. Ja. Je wordt begeleid door uh, Elze Sterk ja. en je begin, begint met een uh, stuk van Berlioz. Ja, klopt. Wil je er nog iets over zeggen? Nou, um, dit is uh, de, het eerste lied uit de cyclus L'En Nuit En um, deze cyclus gaan wij morgen op het Grachtfestival ook ten gehore brengen. Morgen, dan is het zover. Om ja, drie uur om drie in het Compagnietheater ja. in Amsterdam. Uh, zing jij, begeleid door Else Sterk. En nu laat je alvast ja. iets horen. ben benieuwd. Ga je gang. Et dis-moi de ta voix si douce, toujours. Fa mm. bien loin, et caronne aux courses, fa souffrir de la pâque. Geweldig klinkt het. Karin Stroobos, begeleid door Else Sterk. En uh, voor de mensen die uh, een webcam in de buurt hebben... althans een computer, dan kunnen we... even kijken, want het is wel een prachtig gezicht... hoe je daar in je spijkerbroek staat. <laughs> je duimen in de banden van je spijkerbroek. Oh nee, voluit. Berlioz doen. Zal het kind, wat zal het kind ervan meekrijgen eigenlijk? Ja, ik weet het niet. Ik heb af en toe wel een beetje medelijden met. Want ik heb, ben echt heel veel aan het werk. En uh, die, krijg, die heeft echt al zoveel muziek om de oren gekregen. En ook al, we, ik heb net een Puccini-opera achter de rug. Dus behoorlijk dramatisch allemaal. En, uh, ja, en soms denk ik, afgelopen vrijdag zong ik op de opening van uh, het Grachtfestival. En het begin was dat ik in een bootje aan kwam varen. En, en, en ik zat met de drummer in, de, in het bootje. En die drummer die zat echt naast mijn buik. Keihard te drummen. Ja, toen dacht ik, ja, dan denk ik af en toe, ach, oh, dat arme kind. Er zal toch wel ontzettend onderzoek naar zijn gedaan door ja, de een dat, of de ander. Dat hoop ik dan maar. Nou ja, en er zit natuurlijk een hoop water omheen, ja, dus het wordt... Uh, nou, ik, ik, ik hoop maar dat, uh, dat ze. Een, dat een ze niet grote muzikale carrière. <laughs> te... Ja, ja. Um, die rol van Octavian, hè? Mm -hmm. die lijkt perfect ook te passen. Hè? Ja, ja. Ja, ja, ja. Even voor de mensen die niet bekend zijn met uh, klassieke muziek... en de, roze, uh, uh, uh, de rozencavalier. Ja. Um, uh, het gaat om een uh, rol, een broekrol. Ja. Ja. Um, meisje wordt jonger en verkleedt zich vervolgens weer als, als meisje. meisje. Ja, ja. Waarom past het zo? Want ik heb nog een, een reportage ook gezien. op mm -hmm. namens van de NTR. Mm -hmm. Een geweldige reportage over jou mm -hmm. in die rol. En het klopt zo heel erg. Ja, ja terwijl ik zelf toen ik... Uh, het grappige was is dat mijn docent Henny Diemer... op het conservatorium in Utrecht, dat zij... Al vrij vroeg in mijn studie zei: uh, Octavian, dat is echt een rol voor jou. Daar ga, je, daar ga je het heel goed mee doen. En toen ben ik heel enthousiast de biep ingerend en heb toen de Rooscavalier uit de biep gehaald. En ik keek naar die rol en ik dacht. Nou. Helemaal niet hoor. En uh, maar uh, en toen, dus snel. Waarom weer teruggebracht, dacht jij helemaal niet in Nou, Omdat het zo'n grote opera was. En uh, nee, ja, ik zag het. Ik zag het nog, nog niet voor me. En ook toen ik het kreeg bij Opera Zuid, vond ik het echt een groot risico. En nou, dat, dat besprak ik toen ook wel met Miranda. En Miranda vond het ook Miranda, uh, van, Miranda Kralingen. van Kralingen. Ja, Artistiek leidster mm -hmm. van Opera Zuid. Uh, en ik, nou, of, of, of ik misschien te jong was voor die rol, want het is wel een opera van 4,5 uur waar je als Octavian eigenlijk de hele tijd uh, op de bühne bent. Uh, dus ja, voor mij, ik, tenminste, ik ben er pas in gaan geloven, zeg maar, toen ik echt, uh, toen we begonnen met repeteren en toen dat lekker ging. En toen ik begon met studeren, dacht ik echt. Dit kan ik gewoon helemaal niet. Ik weet helemaal niet hoe ik dit moet gaan doen. Maar qua acteren is het wel echt. Uh, ja, voel ik me er heel erg. Absoluut heel erg thuis in. En waar en, uh, zit hem dat dan in? Ja, ik weet niet. Ik, ik, ik acteer wel graag jongetjes. Ik acteer überhaupt graag. Zeg maar. Ik vind dat. Uh, en net waarom acteer je ik... graag jongetjes? Ja, dat, omdat je dan net... Ja je, ja, je moet net een beetje verder van jezelf weg natuurlijk. En uh, tegelijkertijd ook weer niet te ver... omdat het dan te karikaturaal wordt. Dus dat is natuurlijk gewoon heel interessant... om een geloofwaardig jongetje neer te moeten zetten. En op een of andere manier... Uh, ik vind het heel leuk en lukt het. Dus maar ben je ook niet ook... een beetje een tomboy? Was je niet een jongensachtig meisje? Uh, nou, niet. Nee, ik denk niet dat ik heel overduidelijk een jongensachtig meisje was. Maar. Ik denk ook niet dat ik echt een meisjesmeisje hm. was. Maar dat. Ja, dat vind ik ook wel moeilijk om te zeggen, eigenlijk. Want ik heb bijvoorbeeld, vroeger had ik altijd kort haar als kind. En, uh, want mijn moeder dacht ook dat ik te dik haar had om lang haar te hebben. <lacht> dus die zit nu te lachen aan de radio, denk ik. Maar Je toen hebt een, een enorme bos euh... met uh, rossige kleuren. <lacht> ja. maar, toen, maar toen werd ik wel heel vaak als jongetje aangezien. En dat vond ik echt verschrikkelijk. En dat ik dan bij de bakker stond en dat mensen zeiden, nou, laat dat jongetje eerst maar even. en nou, dan kon ik wel door de grond Zakken. dus ik ga ook nooit meer mijn haar kort knippen. En toen ik dus bleek met zo te zijn en dus vooral uh, een hoger met zo te zijn en vooral jongetjes toen moeten gaan spelen, heb ik ook wel even moeten slikken, zeg maar. Want het is natuurlijk heel Van leuk. je moeder weer even een ja, precies. Nou, ik dacht, weet je, het is heel leuk om op het podium mooi te zijn, om mooi gemaakt te worden. En als je een meisje speelt, dan word je altijd een, nog een beetje mooier gemaakt, zeg maar en dan krijg je nog weer wimpers op en dan. Nou ja, de, de meeste meisjes rollen, uh, word je er absoluut niet minder mooi op. En uh, ja, als jongetje word je er absoluut niet jongetje, mooi op. Ja. Ja, en dan precies. moet je liefdescènes ook spelen. Ja, Hoe is dat ja, eigenlijk? Ja, dat vind ik eigenlijk wel makkelijker, zeg maar, met een meisje... dan als ik een meisje speel en met een dan jongen... Dan met zo'n enorme uh, bariton. Ja, ja. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, want het is, met een meisje voel je er niks bij. Dus het is zo makkelijk om, om dat te doen. Mm -hmm. en, uh, en je weet dat van beide kanten... Of zo. En, uh, en op dat moment, als ik kus met een meisje, dan voel ik me echt wel een jongetje. Maar uh, nou ja, nee, dat, dat is helemaal niet lastig. dat is nee De ontdekking dat je een mezzo-sopraan was, hoe gaat dat? Uh, ontdek nou, je dat, dat op ja, het conservatorium of ja, daarvoor? Ja, en dat doe je ook misschien niet. Dat, dat was wel mijn docent, zeg maar, die op een gegeven moment... Uh, of al best wel gauw zei, nou, ik denk dat je mezzo bent... En, uh, maar zij is ook niet iemand die snel mensen in hokjes plaatst... Dus die heeft het ook altijd wel een beetje opengelaten. En ik ben een lichte, hoge met zo. Dus heel veel mensen denken ook weer dat ik misschien toch zo praan ben. En uh, ja, dus nou ja, op een, moment, op een gegeven moment gaat zich dat gewoon vormen. Zeg maar dan voel je je waar je, je thuis voelt en wat lekker zingt. En ja, voor, mij voor het, mensen die uh, geen benul hebben, hè? want dat, die, dat gaat zich vormen of dat gaat zich zetten. Hoe. Uh, ervaar jij jezelf dan als als uh, wat voor consequenties heeft dat als iemand op dat conservatorium dan zegt je bent een mezzo wat uh, betekent, ja, dat je dus veel jongensrollen zal gaan doen ja je gaat dan gewoon als als iemand op het conservatorium zegt ik denk dat je met bent sopraan dan ga je dus het uh, het repertoire studeren wat bij de mezzo sopraan mm. hoort en um, minder rollen hè? nou minder minder hoofdrollen mm. ja ja, ook dat nog <laughs> ja, ja. ja maar toch zou ik niet willen ruilen of zo nee want het, ik voel me echt thuis in mijn vakken en de rollen die voor mijn stemvak geschreven zijn daar, ja, daar, daar, daar, daar voel ik me absoluut heel erg thuis in en uh, ja het is ook het fijne dat om niet altijd een hoofdrol te zingen is dat je ook gewoon uh, tijd en ruimte hebt en energie hebt om nog uh, ander werk ernaast te doen, om kamermuziek te maken... en uh, ja, dat je niet zo opgeslokt wordt. In de tijd van Octavian, dat is zo'n grote rol... kon ik echt niks anders doen dan alleen maar uh, me focussen op, op, op de Rozenkavalier Dan kun je niet nog concertjes ernaast geven of... Uh, Nee, dat is, gewoon, dat is gewoon te heftig. En dan ben je gewoon echt heel erg met oogkleppen op aan het leven. En, uh, ja. Het moet toch ook wel vreemd voor je zijn... dat je gelijk die hele belangrijke rol ja, hebt bizar. gedaan... Ja. aan het begin van je carrière. Ja, bizar. Ja, Dat is echt bizar. Dat is een en beetje en de ook... schrijver die zijn meesterwerk, <laughs> ja. met, met zijn meesterwerk is gedeputeerd. Ja, want toch? het is absoluut een van de grootste rollen voor mijn stemvak. En die heb ik dus al gedaan. En daar heb ik al hele mooie dingen mee mogen meemaken. En ik hoop zeker dat ik hem nog meer... Keren mag gaan uitvoeren, maar ja, ik heb wel ja. Soms, soms denk ik ook wel. Ik heb al zoveel geluk gehad, zeg maar in het vak en zoveel mooie dingen mogen meemaken. Misschien heb ik al het mooie al wel gehad, ja, ik weet het niet. Zeg maar ik, dat is natuurlijk een waar, waanzinnige... zeg je wel stralen, maar beangstigt je dat ook niet? Um, ja, nou, dat is een beetje lastig, want het is allemaal zo. Ja, je kijkt dan een, een donker gat in, of zo waar je toch niet van weet. Dus ja, aan de ene kant. Ja, ik zeg het stralend omdat ik gewoon super dankbaar ben... dat ik het allemaal heb meegemaakt en er gewoon intens van geniet. En, uh, en zolang ik dit nog allemaal meemaak, geniet ik ervan. En als het niet meer leuk is, dan is het niet meer leuk. En dan uh, kan ik ook altijd nog wat anders doen. Wat dan? Ja, ik weet niet. Het lijkt me ook leuk om, om voor, voor een organisatie te werken. die, die culturele. Zoals, het, zoals de organisatie Het Grachtfestival. Het lijkt me waanzinnig leuk om te pro programmeren. of dat soort dingen. Maar je te hebt er ook echt wel over nagedacht. Ja, nou, ik denk gewoon. ik vind heel erg veel dingen leuk. Dus ik denk heel vaak bij mensen die dan een bepaalde baan hebben. Oh, dat lijkt me ook eigenlijk heel erg leuk. En dat vroeger denk ik, wou je maatschappelijk werk doen. Ja, ik wil, Nou, en dat zou ik nog steeds wel willen doen of zo. Uh, nou, ik, ja, het is niet dat ik dat. Uh, een vriendinnetje van mij van de middelbare school, een beste vriendinnetje, zij is psychologie gaan studeren. En als zij over de werk vertelt, ja, dan, dan ben ik echt, uh, ja, dan hang ik echt met open mond en uh, gefascineerd te luisteren. Dan denk ik echt, wauw, wat heb je toch te gek werk. Hmm. Ja, ik vind echt heel veel werk leuk, maar ik ja ik weet niet of wat me allemaal nog. Wat voor Gaat het overkomen. Ja. Want je ziet het wel als iets wat jou is overkomen. Wat is ja. gebeurd? En ja. je hebt het al een paar keer over een groot geluk. Ja. Uh, ja, Want de geschiedenis, hoe je daar terechtkwam in de wereld van de klassieke zang. Is dus een, een, een verhaal van een meisje dat stotterde. Ja, en, en niet ja. zo'n klein beetje. Je nee. moeder vertelde, ze ziet het zelfs het wel mooi hoe ze dat vertelde: dat ze, uh, jij was twee, zij lag in bed. Ja. Jij kwam binnen. Ja. En je stotterde. Ja. Herinner je? Nee, dat herinner je nee, jij. Je nee, natuurlijk dat herinner ik me niet meer. Nee, nee, nee. Maar ja, ja, dat, ja, dat verhaal ken ik. Ja, in één keer, ik was geloof ik vrij vroeg met praten en in één keer was het, uh, in één keer stotterde ik. Ja. Ja. En is daar iets over te zeggen? Want ik, ik heb bijvoorbeeld nooit geweten dat je vanaf je tweede kan stotteren. Jij stotterde ja, dus vanaf het moment dat je ging praten. Zo. Ja, nee, ik heb dus ook een tijdje zonder stotteren gepraat. En opeens uh, begon ik met stotteren. Ja, ik weet het niet precies. Ik, ik, weet, ik weet dat het ook iets in je hersenen is... wat niet helemaal, wat niet helemaal een lekkere connectie maakt. En het heeft natuurlijk uh, te maken met, met je adem... en. Uh, ik kan me bij mezelf ook wel heel erg voorstellen... dat het bij mij te maken heeft gehad. Ook, ik bedoel, het feit dat ik begin stotteren uh, op het moment dat mijn moeder ziek is. Dat, ja, dat is oh, natuurlijk... ze was ziek? Ja, ik denk dat ze ziek in bed lag op mm -hmm. dat moment. Of misschien een griepje had of zo. Dus dat het vanuit zorg of zo kwam. En, um, en ik heb ook het gevoel dat ik nu minder stotter. Dat dat niet alleen is omdat ik mijn adem meer onder controle mm -hmm. heb. Maar ook omdat ik... Um, ja, met zingen treed je natuurlijk gewoon heel erg naar buiten ook. En je, mag, uh, je staat voor een heleboel mensen. en je, dus je mag een hele explosieve kant van jezelf laten zien. En ik denk wel dat dat, dat er ook bij heeft geholpen, zeg maar... om uh, minder te stotteren. Ik moet je even onderbreken, want er is verkeersinformatie. Oh. Fiel is nog op 12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Na een ongeluk bij Reewijk, vijf kilometer. De rijstroken zijn wel weer open... Door die file loopt het nog, uh, nog vast op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Bij knoop het Gouwe 3 kilometer. En na een ongeluk op de A28 van Utrecht naar Amersfoort bij Maren 3 kilometer. Ook daar zijn de rijstroken weer vrij. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Ja, u luistert naar Kunststof. En vandaag is eh, Karin Strobos onze gast, mezzo-sopraan. Morgen zal ze zingen tijdens het Grachtenfestival in, uh, in Amsterdam. En zo dadelijk ook nog twee keer live hier bij ons. Uh, er is een reactie van een luisteraar van Adriaan Bertens Besten. Uh, beste, Stotteren kent na twintig jaar professionele bemoeienis... weinig geheimen meer voor mij. Ik hoorde meteen aan de gast van nu... dat er nog steeds mistimings in haar spraak zijn... die niet meer tot stotters leiden, soms wel een kleintje. Ik schrijf dit omdat het een groot misverstand zou zijn... en jammerlijk ook, als nu weer in de wereld komt... dat je door zangles van het stotteren af kunt komen. Bij deze mezzo-sopraan is het waarschijnlijk fors minder, maar niet weg... Deze meneer wil nog een paar <laughs> mensen helpen, denk ik. Nou, het klopt. Het is ook helemaal niet helemaal weg. Nee, absoluut. Dat, dat is waar. Stotter je en ik, nog wel eens? Want ja. ik, hoorde, ik heb, geloof ik, één lichte hapering gehoord. Maar... Ja, nou ja, en dat, is, ja, dat, ja, dat zit er nog in. Dus hij heeft absoluut gelijk. En uh, ik ben ook absoluut de laatste die beweert... dat iedereen op zangles moet die stottert. Het heeft mij geholpen en, en er zijn... Uh, Del Ferro, uh, Ferro Instituut. Hij is ook, geloof ik, een operazanger. Die, ah, ja. die dus ook veel met, met, met uh, stotteraars werkt. En daar ook succes mee, mee boekt. Nee, ik ben absoluut niet iemand die, die daar, daar, daar, daar prat op gaat of zo. Het heeft mij in ieder geval heel erg Hoe heeft het je geholpen? Nou Want, ja, ik vond dat je verschrikkelijk vertelde, om, om dat het verschrikkelijk om te Wat je vertelde, was dat echt dus vanaf je tweede. Ja. En die hele puberteit was één groot drama. Ja, ja. Van therapie naar therapie. En ja. toen was daar uh, de zanglerares ja. uh, ja. uit Warve. ja. En het was over? Nou, het ging, het ging toen, toen beter. Ja, het ging absoluut beter. En zeg maar nu kan ik gewoon uh, praten, zeg maar. En ik durf te praten. En, ik, en, en af en toe dan stotter ik nog eens even. En ik stotter vooral in, in vakanties. En uh, als, Echt? Als, als, ik, ja, als ik dus helemaal ontspan of zo, dan komt het er nog even uit. Zeg maar als alle vermoeidheid eruit komt, dan komt het stotteren er ook wat meer uit. En als ik dus heel erg vermoeid ben, um, ja nee ja dus nogmaals ik wil die meneer niet uh, <laughs> nee, ik, nee ja hij heeft gelijk ja en uh, maar ik ben ik ben in zoverre geholpen dat ik dat ik voor over het algemeen goed kan Stotterloos praten, en, praten. Uh, ja en dat ik dat ik dat ik kan communiceren en uh, vroeger was ik ook gewoon echt bang om te gaan praten omdat ik dacht oh dan ga ik weer stotteren en dus dan hield, dus dan hield ik mijn mond maar dicht maar uh, ja, het heeft nog En, en uh, zo'n interview? Ook al, is, het, is dat dan nog iets? Want het is een, toch een andere situatie dan wanneer je gewoon praat. Ja. En je zelfs weet van oh, dan gaan we het natuurlijk ook ja. over het stotteren. Hebben. Spe, speelt dat dan een extra? Ja, op een of andere manier, als we het over het stotteren hebben, dan stotter ik vaker dan als we het er niet ja. over hebben. Ja. En. Um ja ik heb en dan wel... ook dat je nu zo heel erg wilt benadrukken ja, die man heeft gelijk die man heeft gelijk die man heeft <laughs> nou gelijk terwijl ja, ik, ik, ik denk ja het heeft jou te... ontzettend ja het heeft mij maar ik wil hem niet voor het hoofd nee dat begrijp ik zo. je bent heel zeldzaam <laughs> maar um, ja ja ja uh, uh, ik ben in ieder geval erg geholpen en ik ben ook maar ik heb mezelf ook wel op een gegeven moment um, best wel Geforceerd of zo in situaties. Ik heb bijvoorbeeld als, um, als studentenbijbaantje heb ik als telemarketing, uh, telemarketeer gewerkt, zeven jaar. Dus ik heb mezelf ook wel steeds zeg maar, voor een uitdaging gesteld om, om gewoon maar. Om te het op te praten. zoeken. Ja. Ja, ja. En, en ik, had je dat zelf bedacht of was er ook iemand die jou daar. Nou, het, was, het kwam ook op mijn pad. En, uh, en ik werd vrij snel aangenomen. En toen heb ik zelf in het, in het uh, sollicitatiegesprek gezegd: Ja, je kunt het nu niet horen, maar ik stotter. En uh, ja, het kan zomaar zijn. Nou, en toen hebben ze het risico genomen. En, uh, en het is heel goed gegaan. Ik heb af en toe eens een dag gehad dat, dat, dat ik heel erg stotterde. En dat ik er echt niet goed uitkwam. Maar over het algemeen, ik heb daar gewoon zeven jaar. Uh, mijn studie bij elkaar verdiend. Dus, uh, dus dat is heel goed gelukt. Maar ik merk, en ik heb wel. Ik heb op een gegeven moment. bewust en onbewust besloten. dat ik het niet meer ging schu... of dat ik het niet meer uit de weg ging, zeg maar. Mm -hmm. het, het moeten praten. En um, zo kreeg ik op een gegeven moment de kans om op het conservatorium. zei mijn pianodocent. die zei. Nou, ik zoek een presentatrice. voor de Jong Talent Concerten. Nou, dat was natuurlijk ook zo'n moment. dat ik. Dat er wel door je heen gaat. Ja, Aan de ene kant is het heel leuk en heel leerzaam om dat te doen. Maar ja, straks dan sta ik daar te stotteren. Ja, maar ja, toch ik heb gedaan. het wel gedaan. Ja. En niet gestotten. N niet, niet dat ik me kan herinneren dat ik daar verschrikkelijk uh, door, door de mand ben gevallen. Ik ontmoette deze vakantie trouwens uh, ook iemand uit Groningen. Een, een docent wiskunde die gigantisch stotterde. Maar daar oh, helemaal ja. niet mee zat en gewoon lesgeven. Ja, ja. Wil je er wat aan doen, is ook Ja, vraag, precies. Ja, niet iedereen wil er wat aan doen. Ja, ik, ik werd er niet gelukkig van. Dus ik ben blij dat ik er uh, nu een stuk gelukkiger van word. Je gaat zingen. Nog een oh. stuk. Else Sterk is weer binnengekomen. Um, het volgende stuk is van... Quastavino. Ja, Quastavino. Uh, La Rosa y el Sauce. Ja. Laat me horen. Wat ontzettend mooi. Dank je wel, Sterk <laughs> en Karin Stroobos. Moet je dan ook even bijkomen? Of kan je gewoon praten en dan weer zingen? Nee, ik kan nu weer praten. praten. Ik moest eerder <laughs> bijkomen van het praten om te gaan zingen... Ja, dan, dan andersom. Dan andersom. <laughs> ja. <laughs> um, ja, die zwangerschap... Ja. Uh, en uh, de carrière, dat is toch een punt. Uh, ja. Zeker als je uh, op dit niveau uh, werkzaam bent. Uh, we spraken je uh, coach en, en docent, oud docenten Hennie Diemer uit Utrecht. Oh, wat, Utrecht, leuk. wat leuk. En uh, ze vertelde dat jullie daar ook veel over gesproken hebben. Ja. Um, uh, en zij zei altijd, kinderen neem je als je eraan toe bent. Uh, en zij zegt wel, er is een gevaar. Zegt ze, tussen aanhalingstekens, zegt ze dat kinderen belangrijk worden. <lacht> uh, belangrijker dan de rest van je leven. <lacht> ja, met deze opmerking uh, uh, zal ze bewust al dan niet onbewust laten zien hoe er tegen kinderen en zwangerschappen aangekeken zijn ja, in die wereld. Ja, ja dat is zo. Ja, maar hoe maar... ingewikkeld was het voor je om dit besluit te nemen? Um, ja, wel, wel ingewikkeld. Of. Um... Nou, in ieder geval ja, heeft het me wel, uh, heb ik er wel lang daardoor over nagedacht. Maar tegelijkertijd ja, uh, is er naast het zingen gewoon een leven. En dat vind ik echt minstens zo belangrijk als het zingen. En ja, ja dit hoort zo bij het leven. En uh, ik ben zo gelukkig met mijn um, man. en uh, ja, dit, dit, dit, Een jazzdrummer. Een jazzdrummer, ja. Ja, en planoloog, een planologisch jazzdrummer. <laughs> um, uh, ja, dit wilden we gewoon heel erg graag. En uh, we hebben wel zeker um, ook een beetje gekeken naar de planning en, en hoe en, en wat. En ja, het is, het is misschien een risico, maar ja, ik wil niet vanuit angst leven. Dus ik wil niet van, nou ja, misschien is dat niet, niet goed voor mijn carrière om het dan maar niet te doen... Nee, en ik ken, ik ken een hoop collega's die kinderen hebben gekregen... en die zeggen, ga alsjeblieft kinderen krijgen. Want het, ja, het, het, het, als, als je het wil, dan, dan het is het absoluut te combineren. Maar ook een hoop collega's die, er hebben voor, die ervoor hebben gekozen om het niet te doen... Ja, en die ja. het ook achteraf misschien wel zien als de tol die ze hebben moeten betalen... Ja, ja. Ja. en die heel groot zijn geworden. Ja. Misschien juist omdat ze ervoor kozen om geen kinderen ja, te Absoluut. Krijgen. Ja, absoluut. Dan is mijn keuze om... Uh, als, als, dat werkelijk, um, uh, als dat werkelijk een consequentie is... dan is dat bij deze mijn keuze om niet zo groot te worden. Ik weet ook niet of... Dat me, of dat mijn ambitie is. Ik, ik heb ook niet zozeer een ambitie dat ik bijvoorbeeld, het, dat het, dat ik bijvoorbeeld in de Metropolitan zou willen zingen of alle operahuizen in Europa uh, bij langs wil zijn geweest. Of in die zin ben ik niet ambitieus. Ik ben ambitieus in de zin dat ik het beste uit mezelf wil halen. En dat ik uh, hoop met inspirerende mensen. Te blijven werken. Is dat de en, juiste uh, instelling in deze wereld? Want ik zie ook een, de manier waarop je dit nu zegt en ik zie, hoe moet ik dit stellen? Ja, uh, ik, weet het, ik weet niet wat Hoor de juiste... je niet ontzettend ambitieus te zijn en te zeggen ik wil het Metropolitan en ik wil alle grote operahuizen? Ik weet het niet. Ik weet niet wat hoort. Ik weet in ieder geval dat het niet bij mij hoort en hm. dat ik daar niet beter van ga zingen als ik ja, ik heb in ieder geval op die manier niet die ambitie, maar ik heb wel de ambitie om het beste uit mezelf te halen. En ja, als dat het Metropolitan uiteindelijk wordt, dan is dat natuurlijk fantastisch als dat bij me gaat horen. Maar als dat niet bij hoort, dan. En, en ik ben wel en ik heb wel het gevoel dat ik altijd uitgedaagd blijf en me kan blijven ontwikkelen, dan. dan ja, dat is, dat is voor mij het belangrijkste. En, dat, en daarin ben ik ook waanzinnig ambitieus. Het mm -hmm. is niet zo dat ik achterover zit en wacht... Tot, ik, uh, tot er weer een gelukje langskomt, zeg maar. Ik werk er absoluut heel hard voor. En ben daar absoluut ambitieus in. Maar niet zozeer met de doelen van ik wil per se dat... of ik wil per se dat. Ik wil per se gelukkig blijven in het zingen. Dat is mijn ambitie. En dat is misschien ook wel goed om te benadrukken. Want je hebt een paar keer gezegd van het geluk en het overkwam. Maar het ja. feit dat je bijvoorbeeld uh, bij als understudy besloot... dat je daar nog langer bij wilde blijven. Geeft natuurlijk wel iets aan van hoe je in het vak staat. En... Ja, in, in die zin ben ik ambitieus. Ik wil er het beste uithalen wat erin zit. Ja, absoluut. Ja, ja en het overkwam. ja, ik heb inderdaad nooit... Uh, vanaf kind af aan uh, geweten dat ik naar het conservatorium wilde... of uh, dat ik opera-zangeres wilde worden. En in die Is zin, dat een nadeel of een voordeel? Nou, ik denk uh, uiteindelijk misschien het uh, meest het voordeel... Omdat ik, het me, omdat ik onbevangen op het conservatorium kwam... en dus echt een spons was die alles gewoon uh, opnam... en dus nog, nog helemaal niet... niet uh, uh, uh, al, al heel erg gevormd was en dus, dus heel erg vormbaar was. Het nadeel daaraan was, was dat ik dus nauwelijks noten kon lezen... en dat ik dat uh, allemaal nog moest leren. Dus dat daar in, in de, op, op het theoretische gedeelte had ik zeker een achterstand. En dat voel ik nog steeds wel eens. Ik ben nog steeds niet van, makkelijker van bladzinger... en ik moet nog steeds daar gewoon uh, veel energie aan, aan besteden... Maar... En voel je in die zin ook uh, misschien een vreemde eend in de bijt nog altijd? Hmm. Dat, want er waren mensen die hadden concoursen gewonnen. Ja. En, nou, en ik ben wel concoursen gaan doen tijdens, tijdens mijn studie. Dat, dat heeft mijn, mijn docent ook heel erg uh, uh, wel gestimuleerd. Ja, ja, en dus dat heb ik ook wel gedaan. Maar mm -hmm. niet inderdaad, voor het conservatorium wist ik niet. Uh, Wist ik van het bestaan van concoursen nee, af? Nee, nee, überhaupt niet. Nee. <laughs> nee. En, en hoe ingewikkeld was dat dan in het begin toen je daar kwam vanuit Winsum in Utrecht en uh, in die wereld van mensen die al concoursen achter de rug hadden? Ja, dat was ingewikkeld. Ik vond dat wel lastig. Ja, in het begin vond ik dat absoluut lastig ook omdat je, nou ja, ja je, je, bent, je wordt in de klas dan, zeg maar, een beetje, zeg maar, in de theorieklassen is het toch een beetje. Nou ja, wordt toch een beetje op prestatie beoordeeld, zeg maar. En ik was wel gewoon altijd de minst presterende in de theorieklasse. Maar mijn geluk was dat ik dus wel heel snel de zangtechniek op De praktijklessen daarentegen. Ja, tegen. ja die pak, die, dat, dat, dat pakte ik vrij snel op en... Dus ik, ik had wel het gevoel dat ik iets leerde, zeg maar. En, um... en waar zit precies je kracht? Want van de kennis horen we dan ook dat jouw stem niet het ultieme bereik heeft. Nee. Maar er is iets met jou waardoor... Nou ja, ik geloof dat ik het antwoord wel weet, maar geef jij het antwoord. Dus wat gebeurt er als jij op een podium staat? Want daar zit het hem dan, denk ik, in, hè? Ja, ik denk, ik heb tenminste wel vaak te horen gekregen dat ik het van het hele plaatje moet hebben. Dus dat ik het niet alleen, niet alleen van mijn stem moet hebben. Uh, maar van het, ja, ik, als ik op het podium sta, dan uh, zorg ik dat ik straal en dat ik alles geef. En uh, misschien, ja, ik denk dat, dat dat een kwaliteit is. Ja, en dat ik er ergens misschien nog op een bepaalde manier onbevangen sta. Of, uh... En sta je dan niet zelf ook heel erg voorsteld dat dat... De ontwikkeling is die jij hebt doorgemaakt. Ja, en Bedoel, dat is het verhaal voor, van het meisje dat ze ontzettend stotterde en ja, ja. daardoor ook geïsoleerd. En dat is geïsoleerd. dus ook waarom ik zeg dat het me is overkomen, of waarom ik af en toe nog steeds denk, wauw, dat ik dit gewoon mag meemaken. Dit had ik helemaal niet voorzien of zo. En uh, dus het is niet zo, niet zozeer dat ik dat ik het dat het me overkomt omdat ik er niks voor doe, maar meer omdat ik, nou ja, omdat ik het echt niet had verwacht en dat ik echt denk, wauw, dat ik dit dat ik dit mag meemaken is gewoon echt gek dat ik nu op het podium staat, dat ik nu op de radio durf te praten... ja, dat zijn natuurlijk gewoon ja, te gekke dingen. Want ervaarde je jezelf dan voor je zestiende... echt alleen maar als een stotterend meisje? Of is je wel, ik zie er mooi uit? Uh... <laughs> nee, nou, ik vond mezelf absoluut niet mooi eruit zien. Helemaal niet? Nee. En er nee, was ook niemand anders niet. die jou daarop wees? Nou, nee, ja, ik weet het niet. Nee, nou, niet, niet, niet, niet naar mijn... Mening of zo. Ja, ik, weet, ik weet niet. Die dat ene nou jongen die uh... jij toch niet helemaal serieus nam. Ja, ik weet het niet. Ja, nee, maar ik had wel genoeg, genoeg vrienden en vriendinnen. En uh, dus dat is dat is helemaal niet. Het is niet dat ik altijd in een hoekje in de kantine zat uh, te wachten tot iemand hooi tegen me zei. Ik had absoluut heel veel vriendjes en vriendinnetjes. En uh, maar ik heb, nee, ik heb niet het gevoel gehad dat het nou heel mooi was of uh, dat. Nee, ja, ik. Ik heb gewoon altijd het gemiddelde gevoel gehad, denk ik, zeg maar. <lacht> gewoon gemiddeld, ja. Totdat daar het moment kwam dat dat zingen er was. Ja, toen... wel een beetje, ja. ja en dat nou... schoolbandje, wanneer was daar dan sprake van? Was dat, ja, dat na was... de of Ja, dat, dat is een beetje, ik denk dat dat... We hadden één keer per twee jaar we de creatieve werkweek en dan mocht je zeg maar een aantal vakken uitkiezen en dat was dan een week lang dat je zo'n vak deed en toen durfde ik omdat ik op zangles zat de stoute schoenen aan te trekken om dus uh, het, het vak bandje te kiezen en het toen uh, ja of bandje of in ieder geval hmm. zoiets dus toen ging ik met een bandje zingen en toen zong ik uh, een liedje van No Doubt. Uh, Don't Speak. en toen was Don't Speak. Ja. <laughs> en, toen, um, en toen was er zo'n zo presentatieavond. En toen was iedereen echt laaiend enthousiast. Je kan echt hartstikke mooi zingen. En dus dat was wel een beetje wow Dat was wel mijn eerste echte jeetje. Dat iedereen ook zo enthousiast was over dat zingen. En, uh, en, dat, en ik vond het ook zo leuk om te doen. En om dat optreden te doen. En ik was wel super zenuwachtig. Maar het was ook heel leuk. En um, eigenlijk was dat de doorbraak ja, in plaats toen, van Octavia. Ja, nou, in ieder geval wel. Ja, no, ja, no <laughs> doubt is wel een beetje mijn, uh, mijn begin, <laughs> zeg maar. En toen ontstond er inderdaad ook heel gauw daaruit. Dus een beetje wat... Uh, Met het nummer Don't Speak. Ja, absoluut. Dat was het eerste nummer wat we deden, ja. Goed, je gaat ja. nog één stuk zingen. Ja. Wil je dat nog? Ja, Elze graag. zit er al. En laat me horen. Doe niet aan een feetje von Wolf Du denkst mit einem Flützchen mich zu fangen mit einem Blick schon mich fallt zu machen Ik vind schon al Dat is lekker, een man die dat te horen krijgt. De blik ook in je ogen. Ik ben verliefd, maar niet op jou. Mis je die popmuziek eigenlijk niet? Bedoel, uh, dat is toch sorry. directer. Ja, en wat ik in het begin van het conservatorium ook heel erg miste... Want met, met dat bandje, dan stond je te zingen en te dansen... en een beetje gek te doen en zo. En ik moest wel gewoon leren in eerste instantie op het conservatorium... Ook, om ook stil te kunnen staan tijdens het zingen. Dus dat was wel eventjes... Oh. Oh, oh, oh. Maar mijn docent had het best wel goed in de gaten en die liet me ook al best wel snel met opera in aanraking komen. En dus ik zag al heel gauw dat je dat je ook best wel dat er best wel veel mogelijk was ook qua fysiek en uh, met zingen. Dus wat dat betreft, uh, ja, ik denk dat zij dat heel goed uh, heeft, heeft gezien, aangepakt. en aangevoeld. Ja, ja absoluut. En um, het, dus waarom is het dan toch dat geworden? Ik bedoel, waarom past dit bij jou? Ja, omdat uh, ik was wel meteen heel erg gefascineerd door de, door de techniek die je leert als klassieke zanger. Die is toch, er zijn eigenlijk als klassieke zangers misschien nagenoeg of nauwelijks autodidacten. Het is echt iets wat je moet leren en echt iets wat fysiek is. En uh, dat, dat vond ik echt meteen al heel erg verslavend eigenlijk. Juist de structuur ja, en ja. de richtlijn. Ja. Nou, en, en er is zo ontzettend veel muziek en zo ontzettend veel moois op de wereld. En ja, dus ik leerde dat dus eigenlijk hoe, hoe langer je bezig bent, hoe, hoe groter de wereld van muziek nog weer wordt. En um, ja, op een gegeven moment was het wel gewoon duidelijk dat ik dat ik hier uh, dat ik deze wereld wilde gaan ontdekken. En nu, Karin Stroobos. Want het advies is gewoon uh, je laten arrangeren door een Duitse operahuis. Ze <laughs> zijn intendanten met elkaar in gesprek over Karin Stroobos. Wat zullen <laughs> we doen? Wat wil je? Um, ja, ik wil opera doen en ik wil um, concerten blijven geven... Dus, dus ik... niet dat Duitse operahuis en een vaste aanstelling naar. Nou, misschien... In Wiesbaden of nou, Ja, misschien als het op mijn pad zou komen. Uh, het hangt er ook van af hoe lang en wat voor rollen en wat het hoe fulltime het zou Waarom zijn. Waarom niet? Waarom wil je het eigenlijk niet? Nou, ik weet het niet. Ik vind het zo fijn. Ik voel me nu heel erg vrij. En ik, voel, ik, ik heb ook gewoon nu heel erg veel ruimte om... Als freelancer? Om, ja, als freelancer. En ik heb heel veel ruimte om ook veel kamermuziek te maken en... Veel uh, uh, andere projecten te doen en nieuwe muziek, te, zeg maar met moderne muziek te werken. en Dus in die zin vind ik het gewoon heel fijn om vrij te zijn. Maar nou, dan aan moet de andere je zorgen kant, dat je uh, naam rondzoomt en dat iedereen ja, weet wie Karen Stroos ja. is. En ja, dat dus daar wordt ben gevraagd. ik nu hard mee bezig. <laughs> ja, nou ja, dat gaat op zich goed. En, uh, maar aan de andere kant wil ik me ook zeker nog als operazangers, zijn er nog zoveel droomrollen op mijn... Op mijn verlanglijstje. En uh, als het op mijn pad komt, dan denk ik er op dat moment over na. En, en dan zal ik weten of dat op dat moment het juiste voor me is. En het hoeft niet te zijn dat je daar alleen maar dan daar moet zitten. Of, uh, dus dat zien we wel op het moment dat het zover is. Jazz, drummen, planoloog en kind <laughs> naar Duitsland. Wat komt ja, er op de tegel te staan, Karin? Pluk de dag. Pluk de dag. Ja, nee, daar kom je niet mee weg. Ja, maar, maar. Jij wel. Pluk de dag. Dank je wel, Karin Stroopels. En dan Jullie meld bedankt. ik even dat uh, je dus morgen te zien en te horen bent... samen met Els Sterk in het uh, Compagnietheater... Ja. In, aan de Kloveniersburg, als ik het goed zeg, uh, ja. in Amsterdam om drie uur. En daar ben je dan, even kijken, zondagmiddag ook weer... Ja. Zondagmiddag is er een live uitzending van de NTR. Van NTR Podium ja. uh, tussen 1 en 2. Ja. En dan onder andere zijn Els en ik daar ook. En dan sta je uh, buiten, dus uh, ja. tegenover het concert. Op het ponton, ja. En uh, zaterdag is dan uh, Prins Gag concert. Hoofdgast daar dit jaar is ook een Mezzo sopraan Ja, die is fantastisch. Ik zat hier eerder ook op deze stoel. Ja, dus je kan is zien geweldig. hoe het verloopt, Christiane ja. Stotijn. Uh, een mooie avond. En eh, ik meld nog even dat ze dadelijk op deze zender twee dingen is te beluisteren. Govert van Brakel presenteert en hij spreekt met de Elvis-vertolker Maarten Jansen. Want Elvis is vandaag zoveel jaar dood. Een mooie dag. Dank mevrouw Strobos. Dit was aflevering 2490. Morgen, Karin Strobos om drie uur in het Theater en zondagmiddag om één uur live op Nederland 2 in NTR Podium. Wij zijn er maandag weer. Prettig weekend. Radio 1. Hey. stof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.